Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. Het Rode Kruis heeft een service point geopend voor asielzoekers in Ter Apel. Al maanden is het aanmeldcentrum daar overvol. Omdat het erop lijkt dat de situatie niet snel verandert, helpt het Rode Kruis een handje. Mensen kunnen bij het service point terecht met allerlei vragen, zegt de hulporganisatie. We staan er met een, een, een soort uh, witte kate eigenlijk voor. Uh voor het hek. Daar kunnen mensen aanlopen, we willen daar ook straks een wifi punt gaan neerzetten, misschien wat stopcontacten, zodat mensen ons weten te vinden ook en daar echt eventjes tot rust kunnen komen, hopelijk. In een, in een toch een hectische situatie eventjes een momentje van rust vinden. Als er behoefte aan is blijft het service point langer staan. De bergafval op de A7 in Groningen wordt morgen pas opgeruimd. Vanochtend vroeg werden pallets op de snelweg gegooid en in brand gestoken. Er moet nu een speciaal bedrijf langskomen om die zooi op te ruimen, want er zit waarschijnlijk asbest tussen. Gaat alleen niet makkelijk. Sommige bedrijven zeggen het afval van boerenacties niet meer te willen weghalen, omdat ze zijn bedreigd. In Almelo zijn vier mensen opgepakt na een uit de hand gelopen boerenprotest bij het stadhuis. Dat mocht tot 12 uur, maar niet iedereen vertrok daarna en sommigen hadden het op de politie gemunt. Er geldt nu een noodbevel in het centrum. Je mag daar niet zomaar inlopen zonder geldige reden. Inmiddels is het ook weer rustig. De buurt van verdediger Kelvin Bessie in de Eredivisie wordt nog even uitgesteld. De ajax ziet kreeg dit weekend een rode kaart in de Johan Cruijff schaal. En er wordt, daarom, er wordt daarom twee wedstrijden geschorst. Bessie is een van de nieuwe aanwinsten van Ajax. Hij kwam vorige maand voor dik 20 miljoen euro over van Rangers FC. Het weer, de zon blijft lekker schijnen vanavond. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen in het noorden kans op een bui. Verder zonnig en zomers warm. Het wordt 24 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. Files op de A9 richting Diemen tussen Badhoeverdorp en de afrit naar het AMC. Een kilometer of vijf met een kwartier vertraging. En op de A10 de ringweg Amsterdam staat voor de Koentunnel. 3 kilometer file.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 het wil maar het is hopeloos L'hout, l'hout, l'hout, l'hout, l'hout, l'hout, l'hout, l'hout, l'hout, l'hout, l'hout, l'hout, l'hout, l'hout, l'hout,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 Give a damn, yes, baby, I'm sliding You know I'm serious You better, better believe in us it. My business Lash of these oh, yeah, positive, positive feeling Positive feeling Lash of and oh, not, yeah, To the party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 Which way I find I woke up inside this Punt 9 is Zon, Zone Ford and Somer Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne Armoricane, je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine, à le fils du forgeron.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 Vois pour moi que je pars au combat Et j'espère être digne de la tribu de Dana, Dana.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 Fallait défendre la terre de nos ancêtres enverré là, et pour toutes les lois de la tribu de Dana. Dana.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 He's stealing your attention Negen. See your face. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi... brengt morgen toch een bezoek aan Taiwan. Dat melden Taiwanese media. Dit tot woede van China. Dat land ziet het eiland als afvallige provincie. Door de chaos op Schiphol kloppen veel meer reizigers aan bij claimbureaus. Drie grote bedrijven zeggen tegen Nieuwsuur dat ze sinds begin april... meer dan 38 miljoen euro hebben teruggevraagd bij vliegmaatschappijen... vanwege vertraagde of gecancelde vluchten. Het Rode Kruis heeft een servicepunt geopend voor asielzoekers... bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze kunnen daar onder meer terecht voor eten en drinken, hygiëneproducten en informatie. Het weer. Vanavond een mix van wolken en zon. Morgen in het noordwesten bewolkt. Landinwaarts zomers warm en maximaal 29 graden.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 Too high, let's set the mood You're my fantasy, yeah I don't wanna fall asleep, yeah There's nothing in this world I'd rather do ah. Ci son vojni, und ar se sti nus ceranimik, vai se plech dar maar ma mai, no ma no mai, no ma no ma no dragoste de ochii ei. Să pleci, dar numai, numai ei. Numai Son adesso, ses buon, ses buon, che si dice? Arcon. Allora you be la mia stella per tirare. Allora. Sono darse Race să daar, dar nu no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, My oh my oh my oh my oh my oh We've said save a Hoor je, nu overal, hoor je nu overal. Ieder en weer. Zie het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 heb. Ik verlies het van de wannen. En ik voel me daar branden. En ik zou iets liever willen dan mijn hoofd.